Boys, set me free. Don't be so shy, play with me. My daddy, boy, can't you see? You are the one. So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 Bon. je wat je met me doet Want tijd gaat snel Je leeft maar één keer Op het eerste gezicht En vooral de parisijn, mij Dat is alles wat ik wil Dus ga je met me mee naar het vandaag In de zon, zon, zon in het ochtend, het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien niet aan de hand, hand, oh, oh, de liefde, roep me Lief me je hand, oh, wees niet bang En ik geef je dat van mij